Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn jullie wakker? Ja? Hé, hey, wat goed om jullie allemaal weer uh, te zien. Bekende gezichten, maar ook wat onbekende gezichten. Van harte welkom. Op deze startzondag, waarin we het nieuwe seizoen beginnen. En, um, ja, ik heb er heel veel zin in. Jullie ook, mooi. Hey, weet je wat een... Uh, wat een groot probleem is, vandaag de dag, kinderen die niet meer buitenspelen. Kinderen die niet meer buitenspelen. Weet je dat uit onderzoek gebleken is dat kinderen vandaag de dag nog maar de helft van de tijd buitenspelen als hun ouders buitenspelen? Wist je dat? Uit onderzoek zelfs gebleken dat één op de vijf kinderen helemaal niet meer buitenspelen. Steeds meer kinderen zitten als ze uit school komen alleen nog maar voor de tv of achter een tablet of spelcomputer. Wat doet dat met kinderen? Wat doet dat met, met kinderen die niet meer buiten komen? Nou, ik, ik denk een aantal dingen. Het geeft dat ze kampen met overgewicht. Dat ze steeds minder conditie hebben, steeds minder weerstand. Steeds sneller vervuld zijn... ...steeds minder sociale vaardigheden ontwikkelen. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat ik denk dat dit een heel treffend beeld is voor de westerse kerk. De kerk in het westen. Want ook heel veel kerken gaan niet meer naar buiten. Ze zijn nog wel bezig met God, met boven en hebben het heel gezellig met elkaar binnen. Maar ze zijn eigenlijk, hebben ze een beetje uit... Het oog verloren, de wereld om hen heen. Die het keihard nodig heeft te horen dat, dat er een God is die van ze houdt. En die voor ze gestorven is. En daarom zijn ook heel veel kerken ongezond. Daarom zijn ook heel veel kerken bleek, met weinig conditie, met weinig weerstand. Snel vervuild, snel ruzie met elkaar om de kleinste dingen. Daarom zijn de kerken die, die niet meer groeien. Of we soms zelfs helemaal mee stoppen. Maar weet je, dit is dus niet hoe God de kerk bedoeld heeft. God heeft de kerk bedoeld dat we er elke keer weer op uitgaan. Dat we lekker buiten gaan spelen. Dat we elke keer weer getuigen van de liefde van Jezus. Met woorden en daden. Vriend, ik weet helemaal niet of je al in God gelooft. Maar God houdt zo ontzettend veel van deze wereld. God houdt zo ontzettend veel van mensen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Maar hij wil dat iedereen zijn liefde leert kennen. Dat iedereen zijn vergeving en bevrijding en herstel leert kennen. En daarom heeft God de kerk in het leven geroepen. En daarom vind ik het zo gaaf, toen ik me een beetje begon te verdiepen in Oase... voordat ik hier voorganger werd, dat vanaf het allereerste begin... het in het DNA van, van Oase zit om naar buiten te gaan. En je ziet het in die vijf waarden. Mensen uitnodigen. Mensen helpen. Oase wil juist een kerk zijn voor mensen die de liefde van Jezus nog niet kennen. Dus als jij de liefde van Jezus nog niet kent... Hartelijk welkom. Je bent op de juiste plek. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: De kerk is de ene vereniging die er is voor haar niet-leden. Ik denk dat het zo is. Maar weet je, ook al zit dat in het DNA van Oase, ook bij Oase kan het zomaar gebeuren dat we het zo gezellig hebben met elkaar, dat het in Oase zo veilig en comfortabel is. Dat we er niet meer op uitgaan. Dat we lekker binnen blijven. Nou, begrijp me niet verkeerd. Het is ontzettend belangrijk dat het hier gezellig is en veilig. En dat we het goed hebben met elkaar. En dat we samen groeien in relatie met Jezus. Maar voor een gezonde kerk hebben we alle drie nodig: boven, binnen en buiten. En ik denk dat we onszelf daarom elke keer weer moeten uitdagen. Kom op, laten we naar buiten gaan. Laten we gaan buiten spelen. En daarom beginnen we vandaag, op deze startzondag van een nieuw seizoen, een serie over het boek Handelingen. Tenminste, de eerste tien hoofdstukken. Voor degene die het Bijbelboek, de Handelingen van de Apostelen, nog nooit hebben gelezen. Het gaat over de allereerste kerk die... In het leven die, die ontstond toen Jezus terug was gegaan naar de Vader in de hemel. is de heilige geest had uitgestort over zijn volkening. Toen ontstond er een kerk. En het rest van het Bijbelboek lees je hoe die kerk constant de blik naar buiten gericht had. En een intens verlangen had dat mensen ook de liefde van Jezus leren kennen. En zo kwam het. Dat binnen één generatie de kerk van een lokaal clubje een wereldwijde beweging werd. Het boek Handelingen is geschreven door Lucas. Dezelfde Lucas die ook het evangelie van Lucas had geschreven. En van beroep was Lucas arts. En dat, dat zie je in de manier waarop hij die, die twee bijbelboeken had geschreven. Hij had ontzettend veel oog voor detail. Zonder de grote lijn uit het oog te verliezen. En dat, dat zie je terug in het boekhandeling. Het leest als een trein. Ik wil je dus ook uitdagen en aanmoedigen om de komende acht, negen weken dat, dat Bijbelboek voor jezelf te lezen. Of misschien met je connect boek Samen de boekhandelingen te lezen en te bestuderen en te bespreken. Je zult uitgedaagd en geïnspireerd worden. Ik beloof het zo. Maar dat gaan we dus ook de komende negen weken in de, in de dienst doen. En vandaag wil ik samen met jullie kijken naar een belofte die Jezus zijn kerk aan het begin van het Bijbelboek Handelingen geeft. Vlak voordat hij teruggaat naar de Vader in de hemel. En dit is die belofte in Handelingen 1, vers 8. Laten we het samen lezen. Ja, daar staat het. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Weet je, behalve een belofte is dit ook een perfecte samenvatting van de rest van het boek Handelingen. Want dit is precies wat er gebeurt. Al in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, zie je dat de eerste leerlingen, volgelingen van Jezus, inderdaad de kracht van de Heilige Geest ontvingen op de dag van Pinksteren. En ze werden gevuld met de Heilige Geest. En wat gebeurde? Meteen begonnen ze te getuigen van Jezus. Nou, het Pinksterfeest was een, een Joods belangrijk Joods feest. En daarom waren die dag in Jeruzalem honderdduizenden gelovigen uit de hele wereld aanwezig. Uit de hele wereld. En die hoorden dat goede nieuws van Jezus allemaal in hun eigen taal. En ze waren compleet flabbergasted in de war en ze zeiden, wat heeft dit te betekenen? Nou, dan staat een van, van Jezus' leerlingen, Petrus, die staat op en die zal zeggen, ik zal je vertellen wat dit te betekenen heeft. En hij begint uit te leggen hoe Jezus moest sterven, in het graf afdaalde en opstond uit de dood en nu voor altijd heer is. En hoe hij zijn geest op die dag had uitgesteld. Hij vertelt over de liefde van Jezus. En meteen komen er op één dag 3000 mensen tot geloof. En ze worden gedood. En zo ontstaat de allereerste kerk. En de Heer zegent ze rijkelijk. Pieter zal daar volgende week meer over vertellen. Ze, hebben het, ze, hebben, ze delen alles met elkaar. Ze... Ze lezen samen uit, uit het woord van God, ze, ze bidden samen, er komen elke dag mensen tot geloof. Ze hebben het ontzettend goed samen, daar in Jeruzalem. Maar ze hebben het zo goed samen dat, dat ze een beetje te comfortabel worden. Want ze, ze blijven in Jeruzalem en ze gaan er dus niet op uit naar Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Maar Jezus zegt, Ah uh ah, -uh, niet in Jeruzalem blijven, maar buiten. En hij laat het dus toe dat er een gigantische vervolging plaatsvindt. Christenen, volgelingen van Jezus, worden vervolgd enkel alleen omdat ze in Jezus geloven. En ze worden in de gevangenis gestopt, ze worden gestenigd. En God gebruikt die vervolging om zijn volk op buiten te sturen, in beweging te brengen. En je ziet dat ze nu wel naar Judea gaan, waar de, waar de Joden wonen. Maar zelfs naar Samaria, waar de Samaritanen wonen. Dat waren de aardsvijanden nummer 1 van de Joden. En toch gaan ze erheen en ze getuigen van de liefde van Jezus. En opnieuw, alle mensen komen tot geloof. Maar dat houdt het niet op. Ze gaan verder. Ze gaan zelfs Syrië in. Ze komen terecht in Antiochieën. Dat was, in die tijd was dat de derde grootste wereldstad. Na Rome en Alexandrië. Het was de echte metropool. Mensen uit heel de wereld woonden in die stad. En een eerste gemeente ontstond. Een beetje zoals oase. Van allerlei talen. En culturen. En die gemeente in Antiochië werd als het ware een soort zendingsbasis. Van waaruit telkens mensen werden uitgestuurd. Om nieuwe kerken te stichten. Om het goede nieuws van Jezus te delen. En vanuit Antiochië worden Paulus en Barnabas uitgestuurd Europa in. En dankzij Paulus en Barnabas kennen wij nu het even genen. Want zij gingen, wat in die tijd de uiteinde van de aarde was, ze gingen door heel Europa en overal, vertelden ze over Jezus en begonnen ze gemeenten. Nou, dat is even in een notendop het verhaal van handelingen. Van de eerste kerk die vol was van de heilige geest, die getuigde van Jezus, eerst in Jeruzalem en daarna in Judea, Samaria, tot het uiteinde van de Nou, nu zul je misschien denken, ja, dat is, is leuk, hè, daar zie je het op een kaartje, steeds groter worden de cirkels, maar wat moeten wij daarmee? Wat heeft dat voor ons te betekenen? Nou, ik geloof dus heel veel, want ik geloof dat die belofte die Jezus daar gaf aan zijn eerste kerk, niet alleen voor toen gelde daar in de, in de eerste eeuw, in Jeruzalem, maar voor alle christenen over heel de wereld, voor alle tijden. Dus ook voor Oase voor Nieuw-West in de 21e eeuw. Deze belofte geldt ook voor ons. Laten we het nog een keer lezen en kijken wat wij ervan kunnen leren. Hoe we een kerk kunnen zijn die naar buiten gericht is. Die gastvrijheid Hoog in het vaandel heeft en die wil getuigen van de liefde van Jezus. Handelingen 1 vers 8. Laten we nog een keer lezen. Maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over jullie komen zijn. En jullie zullen Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het einde van de aarde. Ik geloof dat dit vers ons vanmiddag drie belangrijke vragen stelt. En die vragen zijn, hebben wij de kracht van de geest ontvangen? Ten tweede, zijn wij getuigen van Jezus? En ten derde, wat is ons muziek? Laten we die vragen eens gaan bekijken. Allereerst, hebben wij de kracht van de geest ontvangen? Want ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als jij probeert te getuigen in je eigen kracht, zonder de Heilige Geest, dat gaat niet werken. Je hebt geen idee wat je moet zeggen, je, je ziet het tegenop, je vindt het, misschien schaam je jezelf wel, om over Jezus te beginnen? Herkenbaar? Nou dan. Weet je, waarom, waarom schaam ik me, dat heb ik ook wel eens, waarom schaam ik me nou om over Jezus te praten met anderen? En ik denk dat dat mee te maken heeft, we willen niet raar gevonden worden. We willen niet vreemd gevonden worden. We willen voor vol aangezien worden. En daarom houden we maar onze mond. We schamen onze mond. Herkenbaar? <laughs> Weet je, er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Want zelfs Jezus, leerling Petrus, die had hier al last van. Misschien ken je het verhaal. Jezus werd gevangen genomen. En zijn, zijn leerlingen die vluchten alle kanten op. En Petrus die, die kon toch niet laten om heel dicht bij Jezus te blijven. En op een gegeven moment wordt hem drie keer gevraagd. Hé, hey, hoor jij ook niet bij de Jezus? En wat zegt hij? Uit schuld en schaamte zegt hij drie keer. Ik, nee hoor, ik ken Jezus niet. Pas nadat Petrus op de dag van Pinkster vervuld werd met de kracht van de Heilige Geest, kon hij eindelijk getuigen zijn, zoals God het de En hij begon te preken. Zijn allereerste preek ooit. En gelijk, wat ik net zei, duizenden mensen kwamen tot geloof. Wat een verschil. Of neem Timotheus, een van Paulus' leerlingen en een van de eerste voorgangers van een van de eerste gemeenten. Ook Timotheus had daar blijkbaar last van, schaamte om te getuigen van Jezus. Want Paulus zegt dit tegen hem in 2 Timotheus 1, vers 7 en 8. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Waarom zegt Paulus dat? Blijkbaar omdat Timotheus zich dus wel schaamt. Maar Paulus zegt, nee dat hoeft helemaal niet. Want jij hebt de Heilige Geest ontvangen. En allereerst, de Heilige Geest geeft je kracht. Geeft je kracht om te getuigen. Geeft je kracht om over je schaamte heen te stappen. Geeft kracht aan je woorden, zodat die woorden aankomen. Zodat die woorden iets gaan doen in het hart van een ander. En die Heilige Geest geeft je niet alleen kracht, die geeft je ook liefde. Want alleen vanuit de liefde van God kunnen we getuigen vanuit de juiste motivatie. Niet vanuit een, een soort moeten of een dwang, maar omdat we oprecht naar verlangen dat die ander ook echt de liefde van God gaat ervaren en gaat leren kennen. Dus kracht, liefde en tenslotte, wat staat er? Bezonnenheid. Een ander woord daarvoor is wijsheid of inzicht. God geeft door zijn Heilige Geest wijsheid en inzicht om te weten wanneer we moeten spreken, wanneer we moeten getuigen En soms moeten we gewoon onze mond houden. Dan weten we wanneer de juiste tijd is. En dan weten we ook de woorden die we moeten spreken. De Heilige Geest leidt ons daarin. En nu denk je misschien, ja, dat, dat wil ik ook, die kracht van de Geest. Maar hoe ontvangen we die kracht van de Geest Vlak voordat de eerste leerlingen in dat boek Handelingen de kracht van de geest ontvingen met pinksteren in hoofdstuk 2, lezen we aan het eind van hoofdstuk 1 hoe ze zichzelf voorbereiden. En in Handelingen 1 vers 14 lezen we het volgende. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Hoe ontvangen ze de kracht van de geest? Door eensgezind en vurig zich te wijden aan En dat zie je niet alleen in handelingen, dat zie je door heel de geschiedenis, kerkgeschiedenis heen. Als de kerk eensgezind en vurig begon te bidden, dan, dan gebeurt er wat. Dan vindt er opwekking plaats. Dan vindt er iets plaats waardoor mensen de deur krijgen om uit te stappen en te getuigen van Jezus. Vrienden, als wij als oase een getuigende gemeenschap willen zijn, dan hebben we het nodig dat we eensgezind en puurig gaan bidden. En daarom is mijn verlangen dat we dat de komende seizoen ook gaan doen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we deel zijn van een connectgroep, waarin we dat met elkaar doen. En daarom, elke zondag van 10 tot 11 komen we samen om te bidden. En we zijn daar met een heel mooi groepje mensen. Maar ik wil jullie uitdagen om daar ook naartoe te komen. Zondag, ik weet het is vroeg, tien uur. Als de dienst om twaalf uur begint. Maar elke zondag komen we samen van tien tot elf om te bidden. En ik, ik verzaak bijna nooit. Tenzij ik met een longontsteking steken op bed lig. En waarom? Omdat dat mij elke keer weer opbouwt en bemoedigt. En iets laat ervaren van de kracht. Van de geest. Toch? Jullie die erbij bij aanwezig zijn. En weet je. Dit is ook de reden waarom wij ook het komend seizoen. Weer avonden en nachten van gebed willen houden. Ik denk misschien. De, Bidden in de nacht. Ja binnen in de nacht. Omdat dat een tijd en een plek is. Waarop we, waarop we niet afgeleid worden. En waarin we echt ons kunnen focussen op God. En weer opnieuw kunnen worden vervuld. Met die kracht. Dus eensgezind en vurig bidden. Ik denk dat dat één van de sleutels is voor elke keer weer die kracht van de geest ontvangen. De tweede vraag is, zijn wij getuigen van Jezus? Laten we eerst kijken naar wat is getuigen eigenlijk? Want ik denk dat er heel veel misverstanden zijn. Ik denk dat heel veel van ons denken dat, dat getuigen van Jezus iemand constant het evangelie door de stot duwen of... Of met iemand met een Bijbel om de hoofd slaan. Of preken tegen iemand. Maar wat is getuige van Jezus? Het woord wat hier voor getuigen wordt gebruikt... is het woord in het Grieks martus. Niet Martijn, martus. En datzelfde woord wordt gebruikt... voor een persoon die getuigt in een rechtszaak. En iemand die getuigt in een rechtszaak... die vertelt... Wat hij heeft gezien, wat hij heeft gehoord, wat hij heeft ervaren met betrekking tot die persoon die rechtstaat. Terechtstaat in die rechtszaak. Nou, dat is precies, denk ik, wat bedoeld wordt met getuigen zoals Jezus bedoelt. Getuigen is niets anders dan de ander vertellen wat wij van Jezus gehoord hebben, wat wij van hem gezien hebben, wat wij van Jezus ervaren hebben. En hoe dat ons leven veranderd heeft. Dat is getuigen. En weet je, daar hoef je echt geen perfect christen voor te zijn. Heel vaak denken we, oh ik, ik kan pas getuigen als ik, als ik bijna volmaakt ben. Nee. Want we getuigen niet van onszelf, maar van hem. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, getuigen is eigenlijk de ene bedelaar die de andere bedelaar vertelt waar hij brood gevonden heeft. Ja, dat, vind ik, dat vind ik een heel mooi beeld. Als wij getuigen, dan, dan vertellen we eigenlijk alleen maar wij, wij, waar wij het hemelse brood gevonden hebben. Waar wij ware liefde en blijdschap in het hebben. Waar wij vergeving hebben ontvangen. Dat is het daar. In 1 Petrus 3 vers 15 tot 16 omschrijft de apostel Paulus het getuigen ook heel mooi. Hij zegt daar, eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat Hij je Heer is en dat je op Hem vertrouwt en geef altijd antwoord als iemand je daar iets over vraagt. Maar antwoord wel vriendelijk en met respect. Dan weet je zeker dat je doet wat God wil. Nogmaals, getuigen is dus niet breken of iemand met de Bijbel onder de oren staan, getuigen is, is, allereerst komt vanuit jouw relatie met God. weet je, voordat jij met iemand over Jezus praat, praat eerst met Jezus over die persoon want alleen God kan die persoon een honger en een dorst geven naar hemzelf alleen de heilige geest kan die persoon de ogen open voor wie hij is het begint met Jezus als Jezus hier in je hart. En weet je, op het juiste moment mag je dan vertellen. Kan vertellen wat Jezus voor jou betekent, wat Hij in jouw leven gedaan heeft. Met vriendelijkheid en respect. Laatste vraag. Wat is ons Jeruzalem? Wat we net gezien hebben, de, de, de eerste kerk ging heel de wereld over, tot het uiteinde der aarde, maar ze begonnen in Jeruzalem. Dat was hun eerste plek waar ze door God geroepen werden om te bekijken. De plek waar ze woonden, de plek waar ze naar de tempel gingen, de plek waar ze een zak ganaatappelen gingen kopen op de markt, de plek waar ze lekker aan een meertje zaten te vissen, dat was hun Jeruzalem. En toen ik dat las, dacht ik, oké, okay, wat, is, wat is ons Jeruzalem? Wat is onze plek waar God ons allereerst geroepen heeft om te getuigen van zijn liefde? Wat is het Jeruzalem van Oase? Nou, onze naam zegt het eigenlijk al. Onze naam officieel is Oase voor Nieuw-West. Ik geloof dat Amsterdam Nieuw-West ons Jeruzalem is. De plek waar wij als eerste geroepen zijn om te getuigen. En dan met name he, iedereen iedereen in Nieuw-West, maar dan vooral de multiculturele bevolkingsgroep in Nieuw-West. En gelukkig is Nieuw-West heel multicultureel. Dat is ons Jeruzalem. En daarom zijn we bijvoorbeeld deze week een taalcafé begonnen. Afgelopen woensdag. Het was een groot succes. Een hoop mensen vanuit heel de wereld die kwamen om Nederlands te oefenen. Met een aantal vrijwilligers. En zo komen we ook weer met nieuwe mensen in contact. En leren we nieuwe mensen kennen. Hier in Nieuw-West. Met wie we iets. Van de liefde van Jezus kunnen delen. Weet je. We hebben hier een prachtig gebouw. En door de week doen we er bijna helemaal niks mee. Dat is toch bizar? Het zou fantastisch zijn. Als we steeds meer van dit soort activiteiten kunnen organiseren. Zodat we tuigen kunnen zijn van de liefde van Jezus hier in Nieuw-West. En niet alleen hier in het gebouw, maar overal. Ook bij dingen die al lang plaatsvinden, waar we bij aan kunnen sluiten. Maar goed, dus dat is voor ons als kerk. Maar, wat is jouw Jeruzalem? Wat is mijn Jeruzalem? En dat, die, de antwoord op die vraag kan wel iets heel anders zijn. Jouw Jeruzalem is waarschijnlijk de plek waar jij werkt, waar jij woont, jouw straat, jouw buurt, waar jij vrijwilligerswerk doet, waar jij volleybalt op maandagavond. Dat is waarschijnlijk jouw Jeruzalem. De plek waar jij iets van je leven kan delen. De plek waar jij iets van de liefde van Jezus kan delen. Weet je, ik wil graag Ruben naar voren roepen. Ruben, kom naar Geef hem een groot applaus. Ik wil Ruben even kort wat vragen stellen, omdat ik sprak hem een aantal weken geleden. En toen vertelde hij iets, toen dacht ik van wauw, jij hebt je Jeruzalem gevonden. Ruben, welkom jongen. Hou de microfoon vast. Ja. Um, jij vertelde mij dat jij een hele mooie baan hebt. Geen makkelijke baan, maar een hele mooie baan. En dat dat jouw Jeruzalem is. Dat jij daar mag getuigen. Vertel. Dankjewel je wel, een Nou, oh. goedemiddag broeders en zuster. Wat zegen. het zeven. Ruben. Nou, Paas heb ik ook gevraagd over onze getuigen over mijn werk. En, uh, oké. Okay. Zo begin ik heb geen makkelijke werk waar ik werk. Ik werk in de Nieuwe Gevangenis van Nederland. En net als paard zegt, in Jeruzalem. Daar is ook... Uh, God. Dat is een huis van bewaring. Uh, eerst, ik, was, uh, ik werk als schoonmaak. Uh. Ik heb bijna de jaren, vier maanden al dat ik daar werkte. En uh, ik maak veel Het is niet makkelijk. Jullie zeggen, het is niet makkelijk. Maar uh, wat ik makkelijk voor mij, elke dag maak, dat ik, voordat ik naar mijn werk ga, op mijn knieën, ik bid, ik bid, ik bid, ik bid veel voor mij, voor mijn collega's, en ook voor de gedetineerde mensen, want hun zijn ook mensen. En uh, elke gezegd, deze... De afgelopen week waar ik kreeg, ik kreeg zoveel zoeklijven, dat je zegt, hey, ik, ik, ik voel ik, hey, God is aanwezig, maar de vijand is ook aanwezig. Jullie weten precies wat ik bedoel met de vijand. Want je komt dingen tegen op het moment, je moet, ja, het is net als je twee werken. Je doet werk van schoonmaak, maar je doet ook je werk net als een soort Sociaal werken. Maar die sociaal werken, dat ik bedoel, is God liefde aan die mensen geven. Aan die gedetineerden geven. Ja. Nog He. belangrijk. Want er zijn mensen daar die jaren hun straf uitzitten, maar als je daar komt om te werken, je ziet, hé, ze zie je daar staan, maar op het moment, oh, daar niet. sorry, op het moment dat je je liefde van de Heer straalt op hun, dan voelen ze zich, zich iets anders. Ik heb zelf meegemaakt dat die gedetineerde kwam bij mij, zegt oh, deze mij. en ze kennen mij niet eens. Bid voor mij, broeder. bid voor mij. Ja. Mag, mag ik even iets aan toevoegen? Toen, toen Ruben dit vertelde aan mij, begonnen zijn ogen te stralen. En hij werkt dus niet met, met uh, jongens die een, een, een mars hebben gestolen in de supermarkt. Dit zijn zware jongens. En er gebeuren heel veel dingen. Maar regelmatig komen ze dus naar Ruben toe. En, en, en hij kan getuigen, hij kan voor ze bidden. En ja, dat is fantastisch. Ik doe met al mijn liefde ook, broeders en zusters. Dus uh, net als Paas zegt een getuigen. Die liefde van de Heer. En die krijg je ook door de heilige geest te roepen. Dan krijg je de liefde. Want zonder de liefde van de Heer gebeuren zulke dingen niet. Dat je dit niet bij mij kan zeggen. broeder, uh, bid voor mij, bid voor mij. In mijn situatie. Oké, okay, tuurlijk, ik bid voor jou. Weet je. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe met alle liefde van de Heer. En uh, wat ik wel wil zeggen, broeder, en zuster. Wanneer je vrij bent, is lekker. Koester je vrijheid. <laughs> okay, koester. Want kijk, een kleine wisje wasje. Kun je in de fout gaan. En nou, ik uh, garandeer niemand om daar te gaan zitten voor zomaar. Want niemand zit zomaar voor niks. Dat is voor de justitie dat je daar zit en ook voor de bevolking, voor de volk. Dus uh, uh, uh, koester je veiligheid. Geef liefde aan elkaar als je bent. Uh, want je vrijheid is heel belangrijk in je leven. Ja. Ik wil jullie dat. Dankjewel. Wat zeg je? Nou, uh, en blijf staan. We hebben veel Weet je, soms, soms bidden we voor zendelingen die uitgezonden worden. En eigenlijk moeten we ook bidden voor Ruben, want hij is eigenlijk een zendeling in de gevangenis. En ik denk als, als ergens een plek is waar mensen van de liefde van Jezus en van zijn vergeving en van zijn bevrijding nodig hebben, dan is het in de gevangenis. Dus zullen we nu op dit moment gewoon even voor, voor Ruben bidden, samen. Vader in de hemel, dank u wel dat u Ruben gebracht heeft op deze plek. Heer, dat dit geen toeval is dat hij hier werkt, dat hij zo'n passie heeft voor deze gevangenen, dat hij zo'n goed contact met ze heeft. Heer, we willen Ruben echt zegenen en we willen echt bidden, Heer, dat u hem uh, ja, steeds meer toerust en steeds meer, zoals ze in het Engels zo mooi zeggen, divine appointments geeft. Goddelijke ontmoetingen, waarin hij iets van uw liefde in zijn Jeruzalem mag delen. door de kracht van de Heilige en bidden we in Jezus. Amen. Amen. Yes. Ja. Weet je, dit is maar één verhaal. Oeps. Eén verhaal. Ik, ik zou zo... Ik ken het natuurlijk... Afgelopen jaar heb ik heel veel van jullie gesproken en ik zou zo dertig mensen naar voren kunnen roepen om iets te vertellen van hoe jullie getuigen zijn in jullie Jeruzalem in de kracht van de Geest. En... Um, Weet je, ik heb nu net voor Ruben gebeden, maar ik wil op dit moment voor ons allemaal bidden. En als je opnieuw die kracht van de geest wilt ontvangen, of misschien voor de allereerste keer, open dan gewoon je handen en ontvangen. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Jezus, voor die ongelooflijke belofte. Dat als de Heilige Geest in ons komt en over ons komt, dat wij kracht ontvangen om uw getuigd te zijn op een manier die bij ons past die tegelijkertijd natuurlijk is en bovennatuurlijk en daarom vragen we Heer, vul ons opnieuw met uw kerst en wilt u ons laten zien waar ons Jeruzalem is waar onze roeping is waar onze plek is, waar wij mogen getuigen niet breken maar getuigen ik kan vertellen wat die u voor ons betekent en wat u in ons leven gedaan heeft. Heer, dat bid ik in de naam van Jezus. En Heer, als we u nog niet kennen, als we u misschien weer een beetje kwijtgeraakt zijn en geen idee hebben wat we de anderen zouden moeten vertellen. Als we proberen te getuigen, Heer, wilt u iets nieuws in ons leven doen? Wilt u ons hart aanraken? Wilt u laten zien hoeveel u van ons houdt? Dat u voor ons gebruikt. En dat bidden we in de machtige, een prachtige naam van Dan Gaan we nu nog een heel mooi lied zingen.